1 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De schilderijen van Rembrandt. Minister Bussemaker schrijft aan de Tweede Kamer... dat ze een akkoord heeft gesloten met haar Franse ambtgenoot. Nederland had de schilderijen graag alle twee willen kopen... maar vorige week meldde Frankrijk zich ook nadrukkelijk als koper. Nederland en Frankrijk betalen elk 80 miljoen euro. De twee Rembrandt zullen altijd samen tentoongesteld worden. Het Rijksmuseum in Amsterdam krijgt de primeur. Op het ministerie van Infrastructuur en Milieu... vindt overleg plaats met Volkswagen-importeur PON. Het ministerie wil weten hoeveel auto's er in Nederland rijden... met de omstreden software. Gisteren werd bekend dat PON en de dealers stoppen... met de verkoop van dieselauto's, waarmee is gesjoemeld. Het gaat om ruim 4000 auto's die nu nog bij de dealers staan. Nederlandse militairen hebben het Afghaanse leger geadviseerd... over het tegenoffensief tegen de Taliban in Kunduz... Volgens minister Hennis is de situatie in Afghanistan snel verslechterd en helpen de Nederlanders het leger met adviezen om de stad terug te veroveren. Maandag werd Kunduz in het noorden van Afghanistan ingenomen door de Taliban. Gisteren zette het Afghaanse leger het tegenoffensief in, daarbij geholpen door luchtsteun van de Verenigde Staten.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 Mr. Kamp van de Economische Zaken is trots op de stijging van Nederland op de lijst van concurrerende landen. Nederland steeg op die lijst van plaats 8 naar 5. Volgens Kamp doet Nederland een aantal dingen echt goed. Hij noemt onder meer het onderwijs, de infrastructuur en het innovatiebeleid. En ondanks de werkloosheidscijfers is hij positief over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het weer, veel zon vandaag, op wat sluierwolken na. Het blijft overal droog, het is 17 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan een file op de A9, Gouda richting Amstelveen. Tussen knooppunt het Kooimeer en Kastrikum. 8 kilometer na een ongeluk. De weg is nog altijd helemaal dicht. En op de A20 van Gouda naar hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. En daar staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 met Kutje believe in the Love at First Side. <lacht> Een tv-programma dat het seksuele leem van de Twentendaar... wat neugd gegeet bekijken. Wie hebben weer verschijnen leu in de studio neugd. Leu die er weinig op tegen hebt om recht goed over ere seksualiteiten te kunnen. Wie door de discussie lust met Tina. En Tina door aan body piercing. Wat zeg je, Tina? En wat druk je ze al erin? Ik druk ik het Ja, ja. Je bent leuk lastig te verstaan, Tina. Ik zal het door hem maar even vertellen wat iedereen erover denkt. Tina meent al te veel seks en te veel naakt en blootzeert op de tv. Wat meent de andere gasten? Eh. Um... Gerrit, wat meen je van al dat bloot op de vee? Ja, nou, ik heb er weinig op de ding. bloot op tv, maar het moet wel functioneel weer. <lacht> het moet wel functioneel weer, zeg je. Wat meen je daarmee? Ik moet met er van een stil van green. Dat is interessant. En ehm. Uh, uh, zo <lacht> Ja, juist. En, en, en, en, en, en, en dat is zo'n ding, is, neem ik voor aan ook, ook de reden dat je nogal geregeld een prostituee bezoekt. Uh, maar ik bezoekt nogal vaak een prostituee, hek, begrijp Och, vaak, vaak. Ni een dag wat vaker als nou een <lacht> Het gesprek voor zich dat we er ook een in de studio hebben zitten en de ver hebben leerd. Ditmaal helpt in de studio seksuologe Agnes van Bennekom. Vrouw van Bennekom, bleed her de bit. Vrouw van Bennekom promoveert op mannen-emancipatie. En vrouw van Bennekom beweert in hun proefschrift dat man wat vrouwelijke might wonnen. Ja, dat klopt. De mannen-emancipatie. Ik wil heel doorrechten voor het met. Uh, Gerrit, ben je, zeg maar, zijn emancipeerd? Nou, Tina met geloemd dus niet, maar vond mij echt wel, he? Wat heb je met Tina? Tina is mijn huidige ex. <lacht> Tina is uw huidige... Ja, ja, ik ben met Tina trouwt best. Ja, en ik zeg nog uit. een trouwdag is een meisendag van de rest van uw leven. En uh, waarom is ze dan toch om mij mevrouw? Geen idee. Maar ga je onze seksvologe wil dat zeggen? Vrouw van Mennekom! Eh, uh, ja, eh, uh, ga je het. Deur die was uh, emancipeert. Ik wil maar zeggen, je uh, filmt nog niet terug en was ze neemt een stereotype rollenpatroon. Nee, we, we hebben nog wel een heel norm bij elkaar zetten om de huishoudelijke taken zo eerlijk mogelijk te verdelen. En is dat lukt? Ja, mijn vrouw de boskoppen, de kinderen en de kokken en mijn moeder afwas, de bed en de poedwaard. <lacht> Zo maar weer dat van een vrouw houden niet probleem hoofd op te leeuwen. Mocht het toch probleem opleeuwen, dan kun je er een boek over bestellen. Dat book is scream door de sheik van Abu Dhabi en het boek het, het houden van vrouwen. <lacht> ja, het houden van vrouwen. Dat is Hollands, het houden van vrouwen. En ik ga nu ook even over op het Hollands. We hebben nu een rechtstreekse verbinding met Abu Dhabi, en in de studio al daar bevindt zich de auteur van het houden van vrouwen. I would like to say to you, Your Highness, Zalemeleikum. Goedemond. Within Temptation was dat. Een schot in het donker. En dat is in ieder geval niet het liedje van de zaak. Nee. Maar wel weer een geweldig nummer. Shot in the dark van Within Temptation. En ja. daarvoor een ontzettende leuke conference van Herman Vinkers. Maar ja, hoe gaat het ja. ook anders? Ik blijf een fan van die man. Echt geweldig. Heeft um, leuk, hè? Ja. Nieuwe van Guus Mewes hebben we ook nog.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 Net als je voelt dat het mooi is geweest... na ook deze nacht verdwijnt, voor altijd vliegen moet vleugd, als je blijft dromen komen dagen, en nachten voor je weet, vanzelf weer terug. Beetje onzin, Guus, hoor. Het kan nog steeds mooier worden. Kom. Mooier wordt het niet. Nou, uh, dankjewel. Nieuwe single dus van Guus Meewes. En um, die krijgt uh, dit jaar geloof ik een... een, een, een uh, ja. Een uh, onderscheiding voor zijn hele repertoire of zo. Nou, ja, Oké. Okay. Maakt niet uit. Guus Meeves dus. En dankjewel.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 www.facebook.com Zandvoort Zandvoortlunch. Ja, ja, ja, ja. ja. En uh, deze week heb ik uh, gekozen voor een uh, rode koolstampot. Uh, ja, het weer uh, uh, werd ik nog niet echt mee naar... Uh, wat betreft winterkost. Maar eh, ik vond de combinatie van dit recept... Eh, met name met eh, frisse appeltjes en dergelijke... vond ik wel eh, ja, eigenlijk passen bij het seizoen. Dus vandaag. En eh, hiervoor heeft u nodig... 1 kilo geschilde aardappelen... 5 eetlepels olie... 3 grote appels, geschild en in dobbelsteentjes... een pak rode kool uit de diepvries... 4 verse worsten... 50 ml rode wijn, 100 ml runderbouillon van een tablet, 50 ml melk en 3 eetlepels honing. En de bereiding gaat als volgt. Kook de aardappelen in een bodemje water met zout met de deksel op de pan in 20 minuten gaar. Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan en bak hierin op hoog vuur al omscheppende appelblokjes goudbruin. Schep ze uit de pan en breng ze op smaak met een beetje peper en zout. Schep nog een eetlepel olie in dezelfde pan en roerbak op een hoog vuur de rode kool 2 à 3 minuten totdat deze begint te geuren. En bak in een uh, aparte koekenpan in de rest van de olie op middelhoog vuur de worsten in 10 minuten rondom bruin. Schenk vervolgens de wijn en de bouillon bij de worst en laat ze 5 tot 7 minuten op laag vuur garen. Schep de worst uit de pan en breng de rode wijnjes op smaak met zout en peper. Stand aardappelen met warme melk en de honing tot een uh, uh, smeuige puree. Breng op smaak met zout en peper en schep met. Grove slagen eerst de rode kool en vervolgens de appelblokjes door de puree serveren met de worsten en de rode wijnjes. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En, ja. Ja. <laughs> dat was hem. Nou, dat was hem. Lekker dan. Maar dit krijg ik vanavond niet. Nee, vanavond niet. Dan heb ik niet zoveel tijd. Nee. Morgen maar. Oké. Okay. Nou, maar niet van die zure rode kool. Dus Dan heb ik een ekel aan. Maar goed, maakt het uit. Uh, u kunt het... Uh... Nou, dat is het. Nou juist, Het wordt juist door de, de, de appeltjes die in de door zitten. wordt het een beetje zoetig. Ah, lekker. En uh, er zit honing doorheen. Dus dat uh, werkt ook altijd. Nou, jongens. Jullie weten weer wat je maken moet. Het is weer lekker. Uh, het recept staat op Facebook. Op onze Facebookpagina www.facebook.com Schuine streep Zandvoort Luncht. Aan elkaar, hè? En kleine letters. Ja. Goed. En dan kun je het rustig nalezen. Want ik snap natuurlijk dat je dat allemaal niet zo even snel kunt onthouden. Maar dan kun je het lekker nalezen. En uh, morgen of uh, vandaag avond of morgen lekker eten. Ja, ja het staat er al op. Dus Mooi. ik zal even voor de zekerheid checken of het inderdaad uh, aangekomen is. Want Facebook werkt niet altijd zoals wij willen. Nee, precies. Goed, we gaan weer verder met muziek Dit maar even uitrazen, die, die Dave Grusin. En met de, de, de muziek uit, ja, die muziek komt uit de film An Actors Live. Met Dustin Hoffman. En. Uh, het heet derhalve Een uh, Actors Live. Nee, het komt uit de film. Goed, nou zeg ik het verkeerd niet. Actors Live. Uh, Toetsie komt eruit. Ja. Ja. Ik moet het wel goed zeggen, natuurlijk. Ja, het staat erop. Toch? Ja. Ik zie, ik zie, ik zie dat er een foutje in staat, trouwens. Charlie Puth samen met Megan Train. Just like they say in the song. Silver dawn, let's and gain, get it on. We got this to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit show Met Meghan Trainor. Just like they say in the song. Je weet wel dat meisje van All About The Base en zo, hè? Get it, get it en dit nummer heet Let's Marvin Gaye and Get It On. It of nou, ze weten het niet. Het heet gewoon Marvin Gaye. Nou, leuk plaatje wel. Klinkt wel een beetje uit de traditie van Marvin Gaye, de grote zanger. En dit is Kansas City. Dus is heel oud, dit. Woe! met Kansas City, een nummer dat ook door de Beatles opgenomen is, onder andere. Uh, was dat natuurlijk uh, Wayne Fontana... met de Mindbenders en The Game of Love. Johooo! Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Nou, vooruit hem maar weer. Ja. De politie onderzoekt een verband tussen de brandstichting in de auto van de Haarlemse burgemeester Ben Snijders en de branden bij clubhuizen van motorclubs in Noord-Holland. De daders worden gezocht binnen de motorclubwereld. De politie neemt behalve de brand in de auto van uh, noemt behalve de brand in de auto van uh, Snijders uit onderzoeksbelang geen andere concrete gevallen. Zo bericht de Telegraaf. Tussen maart 2014 en april 2015 werd Noord-Holland geteisterd door een reeks branden bij clubhuizen van motorclubs en bij leden thuis. Het ging om zes branden in auto's en gebouwen. Wie erachter zit, wil de politie alsnog niet kwijt. In 2014 kwam de internationale motorclub Bandidos naar Nederland. En sindsdien woedt er een concurrentiestrijd... tussen de Hells Angels en deze nieuwkomer... En daarbij wordt grof geweld over en weer niet geschuwd. De strijd gaat gepaard met schietpartijen, bomaanslagen en brandstichtingen. Eindelijk. Daar is die dan. Op donderdag 1 oktober wordt de fietsenstalling bij het station Haarlem officieel geopend. Vrijdag kan de stalling voor het eerst worden gebruikt. De opening wordt gedaan door wethouder Sikkema en de regio-directeur van ProRail, Kees de Vries. Deze stalling biedt ruimte aan 1700 fietsparkeerplekken. Per 12 oktober zal de gemeente strenger gaan controleren op fietsen die daar buiten staan. En uh, nog even voor alle duidelijkheid, u krijgt eerst een waarschuwing. En heeft u 48 uur, uur de tijd om uw fiets te verwijderen. Zo niet, dan moet u uh, naar Krukjes om uw fiets op te halen na betaling van een boete, uiteraard. Een 17-jarige jongen uit Haarlem en een 18-jarige jongen uit Velzenbroek... zijn maandagavond in Haarlem onder bedreiging beroofd van hun bronfiets. De politie is op zoek naar getuigen. De slachtoffers stonden rond een uur of elf op een pleintje... bij de Gerard-Revenstraat wat te praten... toen er twee onbekende mannen op en af kwamen... De jongens werden bedreigd en moesten de sleutels van de bromfietsen afgeven. Daarna zijn de verdachten weggereden in de richting van het centrum. Dus heeft u iets gezien rond dat tijdstip en op die plek? Dan uh, wil de politie dat graag van u horen. Telefoonnummer is 0900 8844. Maandagavond brandde in Haarlem een scooter echt helemaal af. De politie staat voor een raadsel. Het ding was helemaal niet als gestolen opgegeven. Het nelson Park was de locatie van de brand... en daar kwam veel jeugd op af. En men zegt wel eens dat de dader altijd terugkomt op de plaats van Delict. Daarnaast was er bij de scooter een groot afca teken op de naaststaande muur getekend, zoals dat zo mooi heet in de graffiti-wereld. Men weet niet of dit verband houdt met elkaar...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 Uw motivatie uh, waarom u dat bedrijf nou zo graag genomineerd wil zien. En uh, dat nomineren kan tot uiterlijk 12 oktober. En daarna zal de organisatie bekendmaken... welke drie bedrijven per categorie gaan meedingen... naar de eretitel onderneming van het jaar 2015. En uh, dat was... Het nieuws? Nee, nog niet, hè? Jawel, we gaan het weer. Ja, we gaan eerst nog wat anders vertellen. Want dat, is, uh, dat heb ik u vorige uh, oh, ja. uur ook verteld. En het is wel belangrijk om dat even te weten. Want woont u namelijk in een huurhuis, dames en heren. Morgen is het 1 oktober en morgen gaat het nieuwe puntenstelsel voor huurhuizen in uh, werking. En dat, uh, dat houdt in dat u, als u in een huurwoning woont... u best eens in aanmerking zou kunnen vo komen voor een niet onaanzienlijke... Huurverlaging. U moet daar wel iets voor doen. Uh, u moet zelf contact opnemen met de verhuurder, dus uw woningbouwvereniging. Dan wel uh, misschien uh, de commerciële verhuurder van uw, uh, van uw huis. <coughs> uh, want die doen uh, uit zichzelf niks. Die komen echt niet naar het toe, van uw krijgt huurverlaging. Maar u moet het zelf eventjes aanhangig maken bij deze organisaties. Uh, om dus in aanmerking te komen voor die toch wel vrij aanzienlijke huurverlaging. En dat kan echt oplopen, las ik in, de, in het AD melden dat, uh, dat kan echt wel oplopen tot, uh, tot zo'n 200 euro. En dat is toch wel een bedrag wat je beter in je zak kunt hebben. Als het, eh, het scheelt toch weer aanzienlijk. Dus vanaf morgen gaat dat nieuwe puntenstelsel in werking. En neem gewoon zelf even contact op als u in een huurhuis woont van een woningbouwvereniging of wat dan ook. Neem zelf even contact op met de verhuurder om eh, hierover eh, te praten. En nogmaals, het kan u echt aardig wat geld schelen. Dus doen gewoon. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag ook weer prachtig septemberweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en het wordt een graad of 17. Vanavond en komende nacht is het helder. En bij een meest matige oost- tot noordoostwind... daalt de temperatuur naar een graad of 8. En verder als in de waard wordt het zelfs nog iets kouder... en kan het aan de grond uh, tegen of net op het vriespunt komen. De 1e oktober is het ook alweer prachtig weer met volop zon. Het blijft nog altijd droog en bij een overwegend matige noordoostwind... wordt het opnieuw een graad of 17. Lekker nazomeren dus. Flowing Leaves around the lawn He's laughing and joking And humming funny songs He's saying you gotta Stand for something, child And his heart is wide open When he looks I just wanna come home, home, home, home, where I started from. Home, home, home, before the weight of the world turns my heart to stone. Mama is home stars in the yard and her hair is all gold Ja, en Wait of the World. Ja, dat was. Ja, vertel. Ja, gewoon. Ik vind het gewoon een geweldige zangeres. Ik ben uh, best wel uh, uh, een beetje fan van haar. En uh, ik geniet altijd ontzettend van, uh, van haar muziek. Ook uh, dit soort uh, meer country-getinte uh, uh, nummers. Maar ik vind bijvoorbeeld ook uh, haar uh, blues-kwaliteiten uh, ontzettend goed. En ik hou heel erg van dat uh, verschrikkelijke, heerlijke, rauwe stemgeluid van de. Ja. Dus vandaar. Oké. Okay. Nou, is geaccepteerd. Ja. <lacht> Goed. Nou, dan gaan we gaan verder. Deze man horen we in het volgende programma nog zeker wel terugkomen. De nieuwe finale 50 is weer online. En daar gaat u straks de hoogtepunten uit horen. Dit is gedaan is done it must be him. I tell myself, don't be a fool. Play the field. Have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? let him stay away that's when the phone rings and I jump and as I grab the phone I pray Again, I pick the pieces off the floor. Put my heart on the shelf again. You'll never hurt me anymore. I'm not a puppet on a string. I'll find somebody else someday. That's when the phone rings. And once again, I start to pray jongen, jongens staat oud. Nou. <laughs> Tricky car. Uh, Engels zangeresje. En dat uh, dat heet uh, It Must Be, must be Him. Ja, yeah, je hebt dat. He? Tegenwoordig geen last meer van dat je bij de telefoon moet gaan zitten wachten tot er iemand belt. Je steekt hem gewoon in je zak. Dit is The Velvet Underground met Lou Reed. This is the story of my life. Ja, Velvet Underground. Kent u die band nog, dames en heren? Een, een Amerikaanse, uh, toch wel een beetje vreemde band. In die tijd zeker. Uh, opgezet onder andere door, uh, door Andy Warhol. Uh, en een van de meest prominente leden daarvan was natuurlijk Lou Reed. Die er later uh, uitgestapt is. En toen nog prachtige solo uh, platen ging maken. En uh, ze hadden ook een zangeres die heette Nico. Ja, nou ja, kan ook. Dus, wat dat betreft, Velvet Underground. en this is the story... Of my life. En uh, nu er zou er iets moeten gaan gebeuren. En er gebeurt niks. Het is weer het oude bekende liedje. Uh, momentje hoor. Moet ik ben even ingrijpen en zo. Dat het allemaal weer goed gaat. Ja. 1, 2, hop. En terug. En ja. En er gebeurde er nog niks. Nou, dan nemen we het volgende nummer. Mee. Zo'n nummer dat niet, dat niet wil opstappen en zo. Bah. Dit is fire con Dios. What's a woman? What's a woman when a baby? Don't stay Maria Condios, Belgische band en uh, was een van hun grote uh, uh, hits. De andere was nee, na, na, en dit was de eerste volgens mij. Was a woman. En dit is die, rotplaat die net niet wilde. Dat heb je met die Italiaan, aan hè? Altijd eigen, eigenwijs. Ik wilde hem toch laten horen. Ik vind het zo'n lekker nummer van Umberto Tozzi. Gloria. Woehoe! Che lavora piano anche a questa bocca che cibo più non tocca, è sempre questa storia che lei la chiamo Gloria, Gloria sui due fianchi. Het was Italiaans. Ik had nog een Italiaans nummer klaarstaan, maar daar heb ik heb geen tijd meer voor. Dus die koort u dan morgen. Ja, morgen zitten we de persoon weer. Dus uh, doen we dat morgen wel. wel. Ja. Nog een leuk Italiaans lied. Kan toch? Ja, waarom kan het niet? Goed, nou, uh, dit was Zandvoort Lunch voor deze woensdag. De laatste dag van september. Morgen is het oktober. Ja. En uh, gaan we dus weer uh, door sommige mensen ook wel uh, stoptober genoemd. Je weet het, uh, een maand waarvan een actie wordt ondernomen om veel mensen te laten stoppen met roken. Ja. Zegt die ene vis tegen die andere, hij zegt, waarom rook jij een joint? Zegt die andere vis, ik wil high worden. Ja. Ha. Uh, nog een flauwe mopper. Mannen man is in zijn tuin, aanwezen, uh, tuin aan het werken uh, en op een gegeven moment komt zijn buurvrouw naar buiten. Uh, zo'n blondje. Die komt naar buiten, loopt naar de, de brievenbus, kijkt erin en gooit hem met een rotklap weer dicht. <coughs> Twee minuten later hetzelfde ritueel. Blondje komt weer naar buiten. Kijkt in de brievenbus. Slaat hem nog kwaaier weer dicht. En uh, dat gebeurt dus zo'n keer of vier, vijf achter elkaar. En steeds wordt ze kwaaier en kwaaier en kwaaier. Zit die, die man en zijn buurvrouw, wat is er nou in godsnaam aan de hand... dat je steeds naar buiten komt, die brievenbus opendoet... en hem kwaad dichtgrijpt? Ja, ze zegt, maar mijn computer zegt steeds... you've got mail? Ik <lacht> vind het wel <maar> leuk eigenlijk. <lacht> nou, dat was de mop van de dag. Uh, we, gaan, uh, we gaan er tussenuit. We gaan even een broodje eten en... Uh, we zien u zo terug met, uh, voor de vinyljaren. Ja. ja, nog twee uur lang. Ja, eigenlijk? we hebben nog even. Ik had eigenlijk naar buiten gewild, maar ja, dat kan niet. Nou, tot zo hè.